Dus zorg er vooral bij deze oefening nog meer dan anders voor dat je op een manier zit die heel stabiel voelt, heel stevig voelt. En laten we eens beginnen met wat nadruk te leggen op stevigheid, op zwaarte. Dat was heel goed. Het onderlijf te voelen. En te voelen waar die, waar die zwaarte, waar dat gewicht afgestaan wordt aan de aarde. Echt even de kracht en de druk voelen. Voel verder ook andere krachten in het onderlijf, misschien wat spanning in de spier of in de pezen van de benen. En ben je ervan bewust dat je niks hoeft te doen om te blijven zitten, je kunt lekker je gewicht loslaten, afstaan aan de mat, aan de aarde. Je zit stabiel en stevig, en je wordt gedragen. En ben je ook nog bewust van die mooie rechte rug? Zet hem nog even mooi recht. zonder dat contact met die stevigheid in de buik en in het onderlijf te verliezen. En ik wil je in deze oefening eens vragen om je het beeld van een berg voor de geest te halen. Dus zit hier met gesloten ogen en visualiseer een berg. Misschien een die je echt gezien hebt of van een plaatje of tv... En vul het beeld eens in. Maak het concreet. Wat voor kleur heeft de berg? Groeien er planten op? Ligt er sneeuw op? En hoe is de... ...lucht achter de berg? Is... Is het een straal, een blauwe hemel, een zon? Zijn er wolken? Staat de berg alleen? Of is het een heel gebergte eromheen? Ik maak het beeld levendig en ben heel nieuwsgierig naar hoe die berg eruit ziet. Ik zie vooral de schoonheid van de berg. Schoonheid, de grootsheid, de stevigheid. Laat je inspireren door die kwaliteiten van de berg. En stel je eens voor hoe het midden in die berg is, waar eigenlijk helemaal niks gebeurt. Daar is het koel cool en stil. Misschien dat die uitstraling van de berg ook een inspiratie van stilte kan geven. En al die eigenschappen van de berg, die schoonheid, die grootsheid, die stevigheid, die stilte. Die zijn er ergens ook in jou. Laten we vervolgens eens dat beeld van die berg over onszelf heen leggen, naar ons toe halen. En is dus voor een moment de berg zijn. Ik zit als een berg. Je hoofd is de top van de berg. Je schouders en armen zijn de flanken van de berg. En je onderlijf is de basis van de berg. Misschien kun je zo contact maken met dat punt wat er midden in de berg is, wat er midden in jou is. Het punt waar het koel cool en stil is. Een kern van stilte die er stiekem altijd is, maar die je uh, soms uit het oog verliest. Er dus zit hier stil, stevig, groot, mooi als een berg. Net als het leven van een mens kent het leven van de berg seizoenen. In de zomer brandt de zon op de berg, planten verdorren, de beekjes drogen op. Maar diep van binnen verandert er niks, de berg is nog steeds in het centrum koel en stil. Als de herfst komt, slaat er bliksem in, de regen valt neer, het stormt rondom de berg, bladeren verliezen, bomen verliezen en bladeren. En ondanks alles wat er aan de buitenkant gebeurt. Diep van binnen is er nog steeds die koelte, die stilte. Als het winter wordt, dan raakt de berg onder sneeuw bedekt. Het ijs breekt de rotsen. De dieren kruipen hun holen in. En ook dat kan de berg weer waarnemen vanuit zijn centrum van koelte en stilte. En op een gegeven moment wordt het lente, sneeuw en ijs smelten, er komt weer water en leven, de bloemen bloeien. De dieren komen uit hun holen. En ook onder die vrolijke levendigheid er, nog steeds zit die kern van koelte en stilte onder. Dus zit als je wilt nog een paar minuten met dat beeld van de berg in contact met de stilte in je. Als je het lastig vindt om zo'n tijdje te zitten alleen maar met die stilte en die berg, dan is het helemaal oké okay om weer terug te gaan naar een oefening die je gewend bent om weer de adem te volgen of te tellen bijvoorbeeld.